Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Russische ultimatum in de Oekraïnse stad Mariupol is verlopen. Volgens het Russische leger zitten er nog zo'n 2500 Oekraïnse militairen en buitenlandse strijders vast in een grote staalfabriek. Het Russische leger had ze tot 12 uur de tijd gegeven om zich over te geven. Alleen dan zouden hun levens gespaard blijven. Er zijn geen berichten naar buiten gekomen dat militairen zich hebben overgegeven. Paus Franciscus heeft in zijn jaarlijkse paastoespraak stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Hij noemde de oorlog wreed en zinloos. De paus zei dat we de boodschap van Pasen en vrede meer dan ooit nodig hebben in deze tijd van oorlog. Na zijn toespraak sprak de paus een traditionele Urbi et Orbi-zegen uit vanaf het balkon aan het Sint-Pietersplein. Volgens het Vaticaan waren er 50.000 mensen aanwezig.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 In Zwitserland is een Nederlandse man verongelukt. Hij deed samen met nog iemand anders aan canyoning, Een sport waarbij je door een kloof gaat... door te klimmen, springen, zwemmen en abzeilen. De 27-jarige man verongelukte afgelopen vrijdag... in het zuiden van Zwitserland, vlakbij de Italiaanse grens. Bij het abzeilen viel hij in het water. Hij overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Het weer veel zon en temperaturen van ongeveer 18 graden. Plaatselijk kan het zelfs 21 graden worden... En morgen verandert er weinig, dan wordt het ook tussen de 16 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N515 Zaandijk richting Koga aan de Zaan... staat bij Alkmaar een file van 2 kilometer en de vertraging is daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 ...in het begin van deze aflevering van Zandvoort op zondag. Je hoorde de Nederlandse band Fruitcake een Hits. Een hele grote hit uit de jaren 80. Dat was My Feet Won't Move. Heb ik ook wel eens last van en helemaal... ...ja, als je dan een keertje een avondje doorgezakt bent... ...niet dat dat bij mij het geval is, Albert-Jan... ...maar ja, dan gaat het allemaal even wat minder gemakkelijk. Nou, het is Pasen. Iedereen gelukkig Paasweekend...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 I want to tell you, ooh, I seem to be falling, he's going and falling, yes I do, he's falling too, curious, he really needs the sun, I look at you and I go boing, boing boing, he hasn't lost his touch of working me so much, it's more than just a passing time.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 Mocht het verslag bij ons gemist hebben. De wedstrijd is uiteindelijk gewonnen door SP Zandvoorts. Met een mooie 2-0 op het eindscorebord. En ja, uiteraard een hele mooie prestatie. En daarmee staan we op dit moment op P nummer 5. Vijf, ja, ja net, net geen vierde plek. Want op de vierde plek staat Arsenal, de tegenstander van gisteren. Gelijk aantal punten. 26 en 17 wedstrijden gespeeld.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 I'm Ook de nieuwe eerst hoor je zeker langskomen bij CFM. Zo deze van uh, Stom dat was uh, Multicolors. Het is uh, kwart over twee geweest, het nieuws in het kort. Is er nog wat gebeurd, Albert-Jan? Jazeker, uh, laten we eerst even nagaan uh, afgelopen donderdag. Want uh, minderjarigen op heterdaad aangehouden.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 Nog Ik ga niet chula, a no me niet De rest uh, zomaar dit op de zondagmiddag uh, bij CFM. Je hoort de Allego en uh, Particito. Zo dadelijk het uh, weerbericht blijft het zo zomers als uh, vandaag. Je hoort het uh, van uh, Albert-Jan na deze van Mr. Uh, Mister... Mister. Uit de jaren 80 uh, hoor je op de radio. Dit was uh, Mr. Mister, Mister en Kiri Lee. Via weerbericht. Half drie geweest, het uh, weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo mooi, Albert Jans. zou mooi zijn. Ja, het blijft mooi. Laat gaan we over kort en zijn. Fijn, dankjewel. <laughs> <Dat> was <laughs> ja, het was het weer. weer. Ja. <laughs> Goed, het zijn zonnige paasdagen, want zowel vandaag als morgen schijnt de zon volop.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 on my mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the air? Will you love me just a little? Just enough to show you care. Will I try to fake it? I don't mind saying I just can't make it. I just can't make it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 volgden de achter, een drietal achtervolgers en het peloton met alle favorieten daar nog in op één meter op uh, minuut 10. Uh, dus nog van alles mogelijk uh, geen uh, ja wel wel al wat valpartijen gehad Lekker banden inmiddels ook maar ja dat hoort allemaal bij prijs Roubaix. eigenlijk hoort er regen bij hè dat is het helemaal uh, die gladde kasten dat, zei dat je, is het helemaal het lekker. ramp. maar het, het is prachtig uh, weer en uh, wat dat betreft uh, nog uh,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 Weighing on your mind You can be sure I know my part Cause I dream Ja, net was hij toch ietsje beter uh, voor degene die mee zit te luisteren. Je hoorde I swear, dat was uh, de single van uh, All For One. Dus zondagmiddag, eerste paasdag. En ook wij uh, zijn vandaag uh, lekker uh, op de radio aanwezig. Zandvoort op zondag bij je tot aan 5 uh, uur vanmiddag. Met uiteraard uh, lokale informatie en heel veel lekkere muziek. Waaronder Doe Maar en Doris Day. Ik ken een hele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 But you think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 In mijn lied, het slot was kapot Nu zeg je, kom binnen loop door Maar ik Dan ben nu bang dat ik stoor Hij ja, hoog tegen mij, alsof ik een kind was Geloof dat je dacht, dat ik helemaal niet was Schat, denk je dat je je bent heel wat van plan dan. Toen ik thuis kwam, was er geen brood meer in je kast. En je zei: Ik kan niets voor je doen. En ah, nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom maar vragen op boen. Je bent zeker vergeten van toen. Tegen mij, alsof ik een kind was, geloof dat je dacht, dat ik helemaal volin te was Wat denk je dat je man kan? Zes maar. je bent heel wat van poatland. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. je zei, haast wat jij de bank. Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je een lieve drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. We kijken bak. Mij, alsof ik een kind was, geloof dat je dacht Dat ik helemaal in maar zes ga denk je dat je man kan Zes ga, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was, geloof dat je dacht